In Spanje is de golflegende Sefe Balesteros overleden. Balesteros, die wel wordt gezien als de beste Europese golfer aller tijden, had een hersentumor. Hij won tussen 1979 en 1988 vijf majors, was driemaal de beste op het prestigieuze British Open en won twee maal de Masters. Daarnaast tegenvierde hij met zijn Europese collega's vijf keer bij de Ryder Cup. Sefe Balesteros was 54 jaar. Het weer zonnig, maximaal van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met later op de dag van het westenuit kans op onweer. Dit was het. NO Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We zijn flitsers op de A28 Groningen Amersfoort, tussen Knoopert Lankhorst en Zwolle en op de A 67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Knoopt Zuiderheiken. Tot zover de verkeersinformatie. Bertie komt zo, die komt zo, die komt zo, Bertie komt zo, die komt zo, die komt zo. Nog eventjes geduld, hoe is die komt zo? So. Er zien er ook die zeggen, dat dat spel aan niet gelikt. Er zinder er ook Haar. die zeggen, dat dat nog rikt. Maar die is een okay. knappe, het die hele haas niet plat. En het leven is voor hobo ja de hop! Betty González, Betty je Betty González, zo, Betty González, zo, Betty González, zo, Betty González, zo, Betty González, zo. Dat moeilijk of niet al de jaloezie. En ook al ze bit met dat big gedaan. Ze had nog op mijn bloed en al de boekjes daar. die met die met die met die met die met die met die met die met die met die met die met die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 Uh, mee hebben om uh, de repetitie naar behoren te kunnen uh, laten floreren. Nou, dat was onze eerste insteek. Wij zijn min of meer gedwongen om daar naartoe te gaan natuurlijk, want dat de het gemeente dat wordt uh, platgegroot, is er minder plat. Dus wij uh, zijn daar ingetrokken, maar uh, ja, er zijn een aantal, ik heb het uh, kenbaar gemaakt, onder andere bij, in de commissievergadering van de gemeente, om uh, een, een aantal aanpassingen, nou, dat... Uh, heeft geresulteerd op die avond van die vergadering van de commissie. Dat uh, onze wethouder Tatis uh, de toezegging heeft gedaan. Dat hij met ons uh, zou contacten om een en ander te bespreken. Maar ik heb heel uh, wethouder Tatis nog niet gezien. Ja, want met hoeveel man uh, oefenen jullie daar? Wij oefenen van? daar, uh, nou met een kleine vijftig uh, leden zitten wij daar. Vijftig man? 50? Ja, vijftig man. En dan zit je, zit je zeg maar in vier stemgroepen verdeeld.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 En dan, dan dan dan hoor je alle gesprekken in je omgeving Nou, dat is toch niet goed het spel blijft niet geheim hè? want nee, iedereen moet het moet ja natuurlijk dus, dus nee het is het is echt uitermate slecht en zou het ook niet een beetje wennen zijn dan nee dus niet nee zo, nee nou kijk, het is gewoon vanaf het eerste moment geen ik, goed ik ben daar gewend Want ik ik maak eh, tenminste, ik, de onze onze club is daar redelijk eh, weer thuis hoor want wij ons eh,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 nou ja, kijk, en dan... met alle respect, maar, maar iedereen, eh, ik, ik vind dat als je een, een grote mannengroep in je lokaliteit ontvangt, dan horen daar bijvoorbeeld uw urinwaars bij. Ja. Dus de sanitaire voorzieningen, die zijn er gewoon niet voldoende.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 Dat de mannen daar uh, rustig een plasje kunnen doen. Dus ik, uh, ik, ik stel me nou even het volgende voor. Hè. Jullie zijn met z'n vijftigen. Ja. Nou, uh, Pauze. 30 seconden om te plassen. <laughs> wij, dat is wel heel snel. Wij drinken Keer een biertje. Vijftigen. Dus, ja. dus dat, dat biertje moet we ook weer kwijt.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 Want die is toch min of meer afhankelijk van de inkomsten die hij put uit zijn baron zet. En de andere activiteiten die wij als vereniging doen. We hebben er een buffet gehad daar en zo. Ja, dan is het wat behelpen wat de ruimte betreft. We hebben in de hal het buffet uitgesteld. Ach ja. Want ergens anders was het niet. Nee, dat kon ook niet. Er is een mooie ruimte, dat noemen ze nu de leeszaal voor de bibliotheek. Ja, daar is een ruimte waar je wel iets kan doen. Het is afsluitbaar, dus dat... Maar dat is, het is allemaal aan de bibliotheek toegewezen. Die ja. van, die van een, een, een, een ruimte, nou, dat wil je niet weten. Ja, ik heb hem gezien, die is mooi hè. Ja, het is mooi. Ja, maar er zit haast niemand, maar... Dat, dat is het. Dat is weer zo zonde, ja. Dus, ja. Ja, dus de, de, de grote verenigingen die uh, werken aan de ontwikkeling van de vereniging... meer leden willen, die, die, die kunnen ze niet mannen. Dat, nee. Ze kunnen het niet kwijt. Ja. En hoeveel, hoeveel verenigingen zijn er uh, actief in het uh, Louis-Davids-carré? Uh, nou, wordt even heel snel na... ja, ik heb... <laughs> Je wordt even heel snel gebladerd. Ja, ik heb, een, ik heb een, uh, mijn documentatie meegenomen. Ja? Even kijken. De AMBO, maar die is inmiddels vertrokken. Oké. Okay. Uh, de de Waitswatcher. Samorgen, dat was een, een koor. Uh, vereniging van huiseigenaren. De AMBO volksdansen, Het Mannenkoor. De Fotoclub. Uh, de Britsclub. Uh, nou.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 Nou ja, Als je dat goed. een beetje samenvoegt, dan had je daar iets heel moois van kunnen maken, Zeker denk weten. Ik, goed, uh, ik ben geen projectontwikkelaar, maar... Goede akoestiek ja. reis, dat staat erop. Ja, ja, maar dat is misschien voor zingen ook wel... Uh... Ja, maar, maar dus, ja, er zitten meerdere... Dat is toch wel leuk, er zaten meerdere koren, dus de ja. samenhoord...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 Jammer is dat. En dat is jammer. Dat vinden wij ook jammer, Het kost weer zoveel tijd en energie. Ja, maar ik heb gelukkig nog energie genoeg om daar een woordje over te komen praten. Het mannenkoor zelf even. Wat kunnen we daar voor dit jaar nog van verwachten? Nou, wij gaan meedoen aan St. Vorsingen. We hebben nog een optreden met de kerst... We zijn in voorbereiding met uh, het viering van de 30 jaar bestaan volgend jaar. Daar wordt een groot concert uh, voor georganiseerd. En daarna gaan we een uh, koorreis maken. Waar ook in uh, Europa. En dat uh, daar zijn dat wordt dus, gezellig. Uh, ja, nou, <laughs> je, dat, dat is, dat ja. is een, een manifestatie heerlijk. Leuk. En uh, in da, dat soort ontwikkelingen en in die uh, organisatie daar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 Of tweede bars, maar de eerste was dus dan de bariton. En, en wij, wij, wij, wij uh, zingen Ja. dus uh, om acht uur beginnen we. En dat, dat, dat verkondig ik dan ook iedere keer in de bar met luide stem. Van de mannen, we gaan beginnen. En uh, nou, dan, dan wordt het ook inderdaad begonnen, acht uur scherp. Dus dan kunnen ze zich aanmelden, ze krijgen een maand de gelegenheid om hun stem te laten horen en te wennen aan de, de mogelijkheden die er zijn en de omgang met ons, onze koorleden. En daarna is het voor, voor 14 euro in de maand.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 Dat was uh, dingetje, oftewel Frank Paardenkoper met het Zandvoorts mannenkoor en het uh, Zandvoortse drinklied. Nou, dat bier wordt nog net in, niet ingeschonken ingeschon, hier al. <laughs> <laughs> Ik zal er bijna trekking krijgen. Ja, het is er wel weer voor hè. Het is er wel Leke weer voor, ja. ja. ja, ja nou, in ieder geval aan, aan tafel is aangeschoven uh, Kees Koning. Goedemorgen. Goedemorgen. Kees, de mediacoördinator van het circuitpark Zandvoort. En er is een nieuw evenement, hebben wij begrepen, het uh, Japanse Autosport Festival.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 dan natuurlijk ook mensen die hebben gewoon puur het tunen vanwege geluid in hun auto. Dus in plaats van dat er dan een achterbank is voor passagiers, dan is die hele achterbank weggevaagd. En dan is daar een speakerset waar je u tegen zegt. En dat vinden ze dan leuk. En dan het liefst gaan ze tegenover elkaar staan, ergens in de buurt van een weiland. En dan zetten één een zijn stereo hard. En dan denkt, nou ik moet harder kunnen totdat één van de twee ploft. En dat is dan een stukje competitie ook voor hun.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 Kijk, nou, in ieder geval een leuke dag. Betaalbaar ook nog eens. Kijk, want het park is tegenwoordig duurder. Ja, ja. <laughs> Dat klopt. Ja. Ja. En het is, ja. ook heel, uh, het is morgen weer. Want vorig jaar was er ook een soort evenement met allemaal. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar toen ben ik geweest. Maar toen was het heel koud...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 zal uh, uh, voor z'n laar, ik zie ze al staan. Uh. Haha, kun je het voelen, kun je het voelen. Luister voelen, uh.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 want de Lol telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde. Beter bekend als zond voor. Mijn 65 graden. Vissen in het de meiden zijn, in de dag op de strand in de zon Ik ga vandaag naar zand voor. in de Vissen voor. Veesten in de dorpen, meiden zijn, in de dag op de strand in de zon Nou, ik ga mooi naar zand voor. Welkom hier in de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 Nee? Abra, kada abra. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik een vrouw ben, maar. Uh.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 En dat is dus een strijd tussen Audi en Mercedes. Um, en in het verleden waren dat louter uh, Duitse coureurs. Maar inmiddels uh, zijn er ook een aantal Britten bijgekomen. Mensen uit Italië, Frankrijk. En dit jaar voor het eerst sinds tijden weer een Nederlander in de DTM. Renger van der Zanden. Um, een aantal jaren bijzonder succesvol geweest in de Formule 3. Ook op Zandvoort. Uh, heeft twee weken geleden zijn debuut gemaakt in de DTM... Op het, op het circuit van Hockenheim. Um, en ja, die gaat dus uh, volgend weekend gaat hij uh, even zijn uh, gooi naar de prijzen doen uh, tijdens de DTM op Zandvoort. Ja, en DTM wordt ook weer live uitgezonden op het televisiekanaal van ZFM. Van en uh, jullie hebben daar uiteraard goede voorziening voor, uh, voor bedacht. En dan gaan we niet aan de luisteraar vertellen wat het precies is. Maar het wordt dus de hele dag weer uitgezonden op ZFM uh, Text TV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 Dat zou zomaar kunnen. Okay. Dat, uh, dat is helemaal aan de creativiteit van de teams overgelaten. Maar uh, ik weet dat uh, bij een, een, een proefrace uh, op het circuit van Zolder in België waren er inderdaad ook uh, pitspoessen. En uh, dat is wel heel leuk. Want als dan iemand zegt zo nou ik kom over een rondje binnen. En je zet een paar pitspoessen langs de vangronde neer. Dan kunnen ze opeens al drie ronden extra rijden. Ja, ja, dus uh, dat, dat zorgt voor een goede boost. <laughs> ja. En dan uh, later in het seizoen hebben wij dan ook nog het, uh, het evenement de Automax Sunday. Um, en dat is dan als het ware een combinatie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 En het was, uh, nou ja, weer zo'n naam die moeilijk uit te spreken is, Mestizage Civilization, met uh, de reggae-dans, Spaanse Dan is die en weer voor jou, hè. Ja, dan is die weer voor ja. mij. Ja. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van het uh, programma aangekomen. En uh, we hebben nog een aantal mededelingen te, te doen. Eentje daarvan is uh, over GroenLinks. Want er schijnt wat uh, geruchten te zijn in het dorp over Virgil Bawitz.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 die heeft op 5 mei uh, ja, een, een tocht georganiseerd over het strand. Nou, die wilde natuurlijk ook graag een keertje over het ski gaan rijden. Met z'n allen heb ik begrepen. En dat moet natuurlijk weer niks kosten. Maar uh, zij zijn dus langs Zandvoort gereden, en nou, heb ik begrepen van de, de organisatie dat ze natuurlijk heel graag een keertje weer een intocht willen hebben in Zandvoort. Want ze reden geloof ik met 40 voertuigen en dan willen ze eigenlijk een soort. Tocht maken door, door Zandvoort en dat alle jeugd weer met vlaggetjes langs de kant van de weg staat. Oh, dat zou maar wel heel leuk zijn. Nou, dat is dan misschien voor volgend jaar een, een leuk idee, maar het is een enorme lange kolonne geweest, en ik heb begrepen dat de burgemeester van Noordwijk heeft ze gechanteerd.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 Nou, dat en, is uh, goed Dankjewel. Uh, de herhaling van dit programma dat is op donderdagavond uh, tussen 8 en 10, heb ik begrepen. Kijk Yvonne even aan, dat staat hier donderdag tussen 8 en 10. En uh, uitzending gemist hebben we natuurlijk ook nog op de website zfmzandvoort.nl. kunt u rechtsboven in een datum en een tijd invullen. Uh, de techniek was gedaan door Pascal van Beek, die wil ik bij deze even bedanken. Dankjewel. De redactie Yvonne Roosendaal heeft heel veel moeite gedaan om het uh, leuke programma weer bij elkaar te, te, te doen. gedaan. We hebben natuurlijk ook binnenkort uh, Ellen hebben we nog hè, die uh, gaat ondersteunen. Ja. Nou, de koffie uh, verzorgd door Yvonne de Roosendaal en de presentatie was in handen van Betty van Voorst en Kortdraayer. Ja. Nou en dan gaan we nog even luisteren naar een uh, laatste nummer voordat we overschakelen naar uh, de studio van uh, van ZFM aan het uh, Gasthuisplein, waar vandaag Volker Bloemen zal vertellen over de Amsterdamse waterleidingduinen en over het uh, of, sorry over de waterbedrijf en het gasbedrijf van Zandvoort. Helemaal nou, want de warme Kees van Duurse. Ja. Nou iedereen, alle luisteraars, een hele fijne dag. Het is mooi weer, geniet er lekker van en tot volgende week. Tot volgende week. Het wetenschappelijk bureau van D66 heet voortaan de Hans van Mierloof Stichting. De partij was al een tijdje op zoek.